AMBB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Stroe en Barneveld staat 3 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Harmelen en Nieuwebrug 3 kilometer. En de A50 Os richting Arnhem, tussen het knooppunt Ewijk en het knooppunt Valburg daar staat 3 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 Het is Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Exclusief. Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu. Het Harmede Botje. Goedenavond bij het enige buitenlandprogramma op de publieke radio. Met deze week veel aandacht voor idealen. Voor mensen die strijden voor meer democratie en een eerlijker verdeling van de rijkdom. In Tunesië gingen dit voorjaar honderdduizenden de straat op. Volgende week zijn er verkiezingen in het land. Zometeen een reportage. En in onze rubriek berichten uit Blogistan aandacht voor de Occupy-beweging. Een strijd tegen hebzucht en de arrogantie van de banken. Hier in Nederland bleef het bij een vreedzaam protest. In Italië liep het uit de hand. Maar we beginnen met Israël en de Palestijnse gebieden. Daar worden aanstaande dinsdag bijna 500 gevangenen vrijgelaten. In ruil voor die ene Israëlische militair, Gilad Shalit. Vandaag werden de namen van de Palestijnen vrijgegeven. Wie zijn ze? Aan de telefoon oud-Israël correspondent Salomon Bauman. Ja, goedavond Nou, er zijn. Uh... Namen bij van uh, Palestijnen die uh, wat de Israëli's zeggen, zwaar hebben gemoord in Israël. Aanslagen in Jeruzalem, aanslagen in Netanyahu, in Netanya, aanslagen in Hebron. Aanslagen overal op de westelijke Kudanhoever en in Israël waarbij Israëli's werden gedood. En ik heb hier wat namen van uh, Palestijnen. En zeker Yusuf Hamad, die stak een soldaat dood in 2005. Ibrahim de Mordmarsen. In 2003, een aanslag in Trifien, vlakbij een uh, militaire kamp. Daar werd een groot aantal Israël soldaten gedood. Uh, de lijst is lang. Er zijn in totaal. Worden eh, 477 Palestijnen in de eerste instantie vrijgelaten, waarvan er 275 uh, levenslang hebben gekregen. Dat dus is een hele zware lijst. Ja, Salomon, jij woonde in die periode in Israël. Je was daar onder andere correspondent voor de NRC. Wat doet het jou dat, dat dit soort zware jongens uit de Palestijnse bevrijdingsbeweging worden vrijgelaten? Nou, ik vind het een heel verstandig besluit van Israël. Omdat uh, het. Nee, wat het me doet is dat ik dus goed vind dat de uh, soldaat Salit vrijkomt na zo'n lange gevangenschap door Hamas. En het is maar eenmaal een Israëlische mythe... ...dat soldaten altijd de dekking hebben van de Israëlische regering... ...als ze in het leger komen en weten dat als ze gevangen worden genomen... ...onder alle omstandigheden zullen worden bevrijd. Dat is een mythe, dat is een Zionistische mythe... ...en daar houdt jou onder heel moeilijke omstandigheden aan vast. Dus eh, een Zionistisch-Joods standpunt bekeken... ...is het een, een mooie daad van Netanyahu, maar het is ook een hele pijnlijke. Want uh, ja, er worden families die uh, liefhebben, uh, kinderen en, en ouders uh, zijn vermoord... ...die komen natuurlijk in een enorme stress te zitten. En er is een uh, familie bij van een Nederlandse afkomst, schrijverschuurder, ...die in uh, 203 in een café zat in uh, Jeruzalem... Um, het was in 2001 en zijn zelfmoordenaar heeft zich daar opgeblazen en daar werd, uh, zijn ouders werden daar gedood, drie broers. En een van die familieleden die heeft een paar dagen geleden in Tel Aviv en, uh, een standbeeld aan de gedachtenis aan de moord op de Israëlische vredespremier Rabin besmeurd. Uit protest tegen de vrijlating van de Palestijnse gevangenen. En zijn broer die heeft een beroep gedaan op het Hoge in Israël om de vrijlating te voorkomen. En er zijn ook andere organisaties van slachtoffers, van wat Palestijnse terreur wordt genoemd, die zich tot hoge rechtshof hebben gewend. In de hoop dat daar een stokje wordt gestoken voor de vrijlating van meer dan duizend Palestijnse gevangenen, onder die dus 275 die levenslang hebben gekregen hier. Nou ja, dat zal wel niet doorgaan. Maar dat geeft wel iets weer van de enorme spanning in de Israëlische maatschappij. Want er wordt ook wel gezegd: nou ja, we laten er zoveel vrij, zo, en meer dan duizend. En wie weet hoeveel Israëlische levens dat weer gaat kosten. als de Palestijnen die worden vrijgelaten, weer overgaan tot aanslagen in en tegen Israël. Dus dat is een hele complexe zaak. Dank je, Salomon. We moeten je uh, hier uh, stoppen. Ontzettend bedankt dat je even uh, ons hebt uh, laten zien wie de ongeveer vrijkomt. Dinsdag gaat het allemaal gebeuren. In ieder geval de eerste helft, de tweede helft van die Palestijnen... de tweede 500 komen over twee maanden vrij. Ben benieuwd of Israël dat ook echt gaat doen... als ze eenmaal die militair weer in handen hebben. Hartelijk dank, Salomon Bouwman. De komende drie weken hebben we reportages uit het Midden-Oosten... onder de noemer de Arabische Herfst. En vandaag als eerste Tunesië, het land waar dit voorjaar de Arabische lente uitbrak. Negen maanden geleden stak een straatverkoper zichzelf in brand... uit protest tegen de hoge voedselprijzen en de enorme werkeloosheid. Het leidde tot hevige betogingen tegen het heersende regime... en uiteindelijk moest dictator Ben Ali het veld ruimen. Ondanks de euforie nemen spanningen toe tussen seculieren en fundamentalisten. Geweld daarbij wordt niet geschuwd. Vrijdag nog raakten radicale moslims in Tunis slaags met de oproerpolitie. Een reportage uit Tunesië van verslaggeefster Ellen van Dalen en oud-correspondent Julie van Tra. De tanks die staan er nog en soldaten patrouilleren gewapend rond, politie. ...houd de orde in de gaten en overal nog krik op draad. Toch lopen de mensen hier over de avenue Bourguiba ontspannen rond. Langs deze brede laan met aan beide zijden bomen. Hier op deze plek vond op 14 januari de revolutie plaats. De bekende film- en theaterproducent Habib is blij dat hij eindelijk niet meer gevolgd wordt door de geheime dienst. Maar nu zijn het andere groeperingen die het leven hem zuur maken. Het laatste Hotel Afrika de salle De entree de cinéma. We staan hier nu voor de bioscoop waar Habib mij naartoe brengt. Een enorme glazen wand, maar voor de ingang staan allemaal stalen platen. Het is dus echt niet meer mogelijk om naar binnen te gaan. Habib, wat is hier precies gebeurd? A la fin de saison, on a avec une association qui s'appelle Het is verschrikkelijk wat hier is gebeurd. Op 26 juni gaven wij een voorstelling over Ramadan... Gemaakt door een uh, regisseuze die uh, bewust niet meedoet aan de ramadan en niet vast. En op... hoe heette die voorstelling, die film? Die film heette uh, Ni Allah, Ni Met. Dat betekent geen god, geen meester, geen profeet. Een, een beetje provocerende titel. Maar goed, dus die voorstelling begint en de mensen met baarden in de zaal beginnen te sms'en met elkaar. En ik loop naar de uitgang van de zaal en daar... Uh, er staan opeens 10, 20 mannen en die beginnen mij en een vriend van mij me aan te vallen. En ik, uiteindelijk uh, lag ik op de grond in elkaar geslagen en uh, kwam de politie veel, veel, veel te laat. Er zijn beelden gemaakt van die dag, terug te vinden op YouTube. Op het filmpje zie je mannen met lange baarden, gekleed in lange jurken. Denkt u dat dit ook had kunnen gebeuren voor 14 januari, of is dit iets exemplarisch voor deze tijd? Impossible, avant 14 januari. Impossible. Impossible, parce que, en fait, l'état était vraiment policier. Nee, dit had nooit kunnen gebeuren voor de revolutie, 14 januari. Ze waren enorm bang voor de politie. De salafisten, de fundamentalisten, konden absoluut niet naar buiten komen. Het waren net als ratten in hun holen. En sinds Ben Ali niet meer aan de macht is, kunnen zij dit, dit doen. De daders waren lid van de verboden Tahrir-beweging, een islamitische gewelddadige groepering. Ze zijn opgepakt, maar ook snel weer vrijgelaten. De aanval is allang geen incident meer. Vorige week nog vielen islamisten een universiteit en een school aan. Volgens Habib was zoiets ondenkbaar onder Ben Ali. Datzelfde geldt voor het dragen van een niqab. Nu, na de revolutie, bedekken veel vrouwen opeens hun hoofd. Islamisten zijn na de revolutie populair. Verreweg bovenaan in de peilingen staat de Islamitische Partij in Nagda. Wat is dit voor een partij? Hoe fundamentalistisch zijn ze en waarom zijn ze zo populair? <tieden> In een buitenwijk in Tunis hebben zich zo'n 100 mannen en 20 vrouwen verzameld voor een partijbijeenkomst van Inagda. Eerst wordt er gebeden. De mannen zijn jong en oud. Sommigen dragen een lange jurk, een hoofddeksel en een baard. De vrouwen die zitten apart en dragen stuk voor stuk een sluier. Achter een tafel zitten een vrouw en twee mannen en zij vertellen wat er in het partijprogramma staat. We hebben net het partijprogramma gekregen van Ennaghda. Dus jullie, wat staat er onder meer in over familiezaken bijvoorbeeld? Uh, nou, ten eerste valt op dat het allemaal geschreven is in naam van de barmhartige en genadige God. Uh, wat er staat over familiezaken, dat staat al vrij snel. Pagina 6 staat, uh, wij willen de familie beschermen en we willen het fenomeen van late huwelijken willen we tegengaan. We willen jongeren stimuleren om vroeg te trouwen. Het aantal echtscheidingen moet drastisch omlaag. En uh, dat staat erin over familiezaken. Enagda, dat wedergeboorte betekent, bestond al ten tijde van Ben Ali... maar was door de oud-dictator verboden. Al die tijd leefde de leider, Ganoushi, in ballingschap in Londen. Twee weken na de val van Ben Ali keerde hij weer terug naar Tunis. Ganoushi werd met groot applaus binnengehaald. De partij wordt door velen gezien als symbool van onderdrukking door het oude regime... En volgens sommigen is Inagda daarom zo populair. Maar geldt dat voor iedereen? We spreken af met de 23-jarige Fida Nasroei, een jonge activiste van Inagda. Ah, daar is ze. Tava? Wie oui, is ça va. Fida is een masterstudent telecommunicatie. Ze spreekt vloeiend Frans. We gaan met hem in een huis. Het staat in een wijk. We zijn benieuwd waar zij precies is opgegroeid. En Moes is opgevoed. En waarom ze actief is geworden bij Enagda. In een hoekje van de kamer reciteert de moeder van Fida uit de Koran. In de gang staat een rolstoel. Die is van haar oudere zus, die is zwaar epileptisch. Haar pleegzusje van drie kon stilletjes bij ons koekjes brengen. Haar vader is naar de moskee. Hij is ook actief voor Enagda. Dat was hij al ten tijde van Ben Ali, maar toen was de partij verboden. Hij is daar ook voor opgepakt en heeft daarvoor 14 jaar in de gevangenis gezeten. In 2005 kwam hij vrij. Fida was toen 17 jaar oud... In die tijd probeerde ze ook al actief haar geloof uit te dragen, vertelt ze. Door op school een sluier om te doen, bijvoorbeeld. En daarmee haalde ze heel wat problemen op haar hals. Ze is ook meerdere keren op straat aangehouden door de politie omdat ze een hoofddoek droeg en dan werd ze meegenomen naar het politiebureau en dan moest ze ondertekenen dat ze nooit meer een hoofddoek zou dragen. Is er voor haar dan wezenlijk iets veranderd? Heeft ze het gevoel dat die druk werkelijk weg is? Il n'y a plus de problème. On peut faire des les de, de papiers, de, la carte d'identité, le passeport avec le voile. Iedereen heeft nu de vrijheid om een hoofddoek of geen hoofddoek te dragen zoals ze willen. Er zijn ook vrouwen die dragen nu een boerka van een kaap. Dat mag nu allemaal. En dat voelt als een enorme grote vrijheid. Op wat voor manier is jouw vrijheid nog meer toegenomen? Ga je ook naar de moskee bijvoorbeeld? Of... Je peut aller faire ma prière dans la moskee? Avant non. Par exemple, il y a le, la place aux femmes, réservée aux femmes pour faire la prière. Het is fantastisch, want als ik in het centrum ben en ik ben aan het winkelen, dan kan ik gewoon aan een moskee naar binnen lopen en daar gaan bidden als ik dat wil op de tijden dat ik wil bidden. Vroeger waren alle ruimtes voor vrouwen afgesloten? Eh, uh, bon, uh, après la révolution, Tout est dans... en. Het werd opgelegd door de regering dat het tussen de gebeden gesloten moest zijn. En toen de revolutie daar was, toen konden de imams en de mensen die op de, in de moskeeën de concierge waren. Die, die deden gewoon de deuren open de hele dag. Het was totale chaos, dus dat kon gewoon. En dat is nooit meer teruggedraaid dus na, uh, sinds januari? Non, non. Ik was alleen, presque Ik had... Ik vraag aan virie, je vader moet wel vast heel erg trots op je zijn... dat jij het stokje nu van hem overneemt en... Als ze begint te praten, dan, uh, dan wordt ze ook emotioneel en dan moet ze eigenlijk ook een beetje huilen. Ze vertelt over haar jeugd en hoe moeilijk die tijd was zonder vader in het huis, zonder kostwinnaar. Hoe haar familie, haar directe familie, neven en nichten, niet meer bij haar durfde langs te komen omdat haar vader in de gevangenis zat. Haar vader is prison. ook. De vader is er ook. prisonnier. Uh, zijn grootste gevecht is uh, de waarde overbrengen van de islam. En voor hem is dat vrijheid. Vrijheid van godsdienst uh, en vrijheid van meningsuiting. Hij wil ook, het betekent ook de waardigheid van mensen teruggeven. Dat is zijn grootste gevecht. En wat er veranderd is na, na 14 januari, is dat ze niet meer achtervolgd worden. Dat ze niet continu in de gaten worden gehouden. Maar een nieuwe baan heeft hij nog niet gevonden. En dat, dat, daar hoopt hij op. Hij is uh, accountant van huis uit. Hij had ooit een goede baan. En nu maakt hij schoon gewoon in een uh, supermarkt. La première des choses, on we préserver onze religion. Deze verkiezingen zijn heel belangrijk. Er komt een uh, grondwetgevende raad wordt er gekozen. Die gaan de grondwet schrijven van ons land. En ik wil absoluut dat daarin. De islam gewaarborgd blijft of dat de, de, de, de normen en waarden van de islam opgenomen worden in die grondwet. En daarom wil ik dat, dat mensen op, op, op en nacht daar gaan stemmen. Vida, die, die verontschuldigt zich nu eventjes, want uh, het is tijd om te, om te gaan bidden. Even iets uitleggen. De verkiezingen die straks worden gehouden zijn geen presidents- of parlementsverkiezingen. Maar de Tunesiërs stemmen voor een grondwetgevende raad. De 218 gekozen leden uit deze raad moeten binnen een jaar een nieuwe grondwet schrijven. Veel Tunesiërs maken zich grote zorgen dat als In Innahda straks wint... zij misschien de sharia, de islamitische wetgeving, gaan invoeren... Dat blijkt uit de vele duizenden reacties die terug te lezen zijn op de speciale Facebookpagina Stem niet op Enagda. Een reactie. Als Enagda de verkiezingen wint, zijn we verloren. Dan is de revolutie voor niets geweest. Dan gaan we 50 jaar terug in de tijd. We verliezen dan onze geloofwaardigheid in het Westen. Die zullen ons terug en dat is desastreus voor de economie. Tegenover in achten staat de seculiere kant. Een groep van onafhankelijke intellectuelen hebben zelf al een grondwet geschreven. En ik ga op bezoek bij hen en ik wil van hen weten waar Tunesië nou naartoe gaat. Wordt het een seculiere of een islamitische staat? Bonjour, Hello. Ellen. Uh, Marien van en een van hen is Mariem Tangour. Zij is zelf directeur van uh, de Autoriteit. Wat is volgens u nou het voornaamste wat er in die grondwet moet komen? We hebben de merit en de courage om het artikel 1 van de oude constituante te herformuleren door het in artikelen Voor ons is het fundamenteel dat in de nieuwe grondwet heel duidelijk wordt aangegeven dat er een scheiding is tussen de religie en de staat. Omdat wij in het verleden hebben meegemaakt dat internationale verdragen... Die, die ervoor zorgen dat vrouwen gelijk behandeld worden of religies gelijk behandeld worden... dat die niet werden toegepast in Tunesië omdat in de grondwet stond... dat wij een Arabisch en Islamitisch land zijn en dat dat dus tegen de islam ingaat... Dus daarom is het voor ons echt fundamenteel dat, dat, dat wij een seculiere staat maken van Tunesië. Als we nou kijken naar de Inachterpartij die toch op dit moment het hoogst in de peilingen staat... dan lezen we in hun uh, programmavoorstel dat zij dus ook nog steeds ruimte willen bieden aan, aan vrouwen... en ook uh, de positie van vrouwen, de rechten van vrouwen willen garanderen. Uh, hoe kijkt u nou aan tegen die partij? Oui, moi je suis de je beaucoup la Ik heb alle literatuur van Ennahda altijd gelezen en het enige waar zij op uit zijn is het invoeren van een sharia en teruggaan naar oudere tijden en een kalifaat instellen. Dat wil zeggen dat de leider van Enagda, de leider wordt van alle moslims in dit land. Het wordt een land waarin het hetzelfde zal zijn als in Afghanistan... of Saudi-Arabië, waar steeds minder rechten zullen bestaan... en waar alles wordt gedirigeerd door angst voor God. Ik hou mijn hart vast als zij gaan winnen. Waar komt die verbeterheid vandaan die ze zo fel uit... naar al die islamitische groeperingen? Haar moeder was anofobaten en zij heeft uiteindelijk op de universiteit in Parijs kunnen studeren. En zij wil dat haar kinderen en haar kleinkinderen dat ook kunnen. Ze wil niet dat dat wordt afgepakt. Hoewel er eigenlijk geen enkele partij... echt een serieuze bedreiging vormt voor Inagda... komen de linkse partijen nog het meest in de buurt. En een van hen is die van de bekende mensenrechtenadvocaat, Radia Nasroui. Zij is van de anti-revolutionaire partij. Ze heeft dezelfde achternaam als Fida, dat meisje van de ENAGDA... maar tegengestelde belangen en gedachten over de revolutie. Fida geniet van haar nieuwe religieuze vrijheden, vertelde ze. Maar volgens Radia zijn de Tunesiërs op sociaal-economisch vlak... er nog helemaal niet op vooruit gegaan. Om dat te laten zien, neemt ze ons mee naar een vissersdorpje, nabij Tunis... Daar gaat ze vandaag op campagne. Ze heeft als locatie een uh, oude textielfabriek uitgekozen. En daar zijn zeker 100 vrouwen al 2,5 jaar aan het staken. Uh, volgens uh, deze vrouwen uh, kwamen ze op een dag naar de fabriek. En heeft de eigenaar uh, de fabriek zomaar abrupt gesloten. Ze eisen geld van de eigenaren. benen twee Nederlanders en een Tunesiër. Ze eisen nog 2,5 maand salaris. En een hele hoge dosis compensatie. Omdat de meeste vrouwen al meer dan 30 jaar hier hebben gewerkt, zeggen dat ze versleten zijn. En nooit meer in staat zijn om hun werk te gaan doen. Als je een zitting kunt organiseren voor meer dan 2 jaar, betekent dat je heel sterk bent. Radia ja, is erg onder de indruk van het verhaal van deze vrouw. En ze zegt deze vrouwen die tonen aan hoe sterk ze zijn en hoe overtuigd ze zijn van deze zaak. En ze is vastbesloten hen te gaan helpen. ...nieuwe wetten te gaan bedenken voor deze vrouwen. De vrouwen schreeuwen allemaal... ...nee, we gaan niet om een daar stemmen. En dan komt de, de leider van deze staking naar voren en die zegt... ...ik heb een daar niet nodig om te weten wie mijn god is. Dat weet ik precies. Ik weet wanneer ik goed doe of kwaad doe. Of ik naar nou een hoofddoek draag of niet. Ik heb daar een daar helemaal niet voor nodig. En ze irriteert zich maatloos aan die partij. Aan het eind van de bijeenkomst worden de foldertjes uitgedeeld... Met de hamer en de voorop. Ja, Ze heeft er zichtbaar plezier in. Terug naar Habib, de theatermaker van wie deze bioscoop is. Die, die gesloten is en uh, waar een groep militanten hem hebben aangevallen... ...omdat hij een film liet zien die uh, volgens hen provocerend was richting islam. Um, de deuren zijn nog steeds gesloten, zo op 15 september zouden ze weer open gaan. Waarom? Kan nog steeds niemand naar binnen? de Degene van wie ik deze zaal huurde, de Hotel Afrika, die durft het niet meer aan om de zaal open te stellen. Hij is te bang dat er weer gewelddadigheden zullen plaatsvinden. En Hij heeft nu het huurcontract met mij opgezegd. Voorlopig hou ik het personeel in dienst en die betaal ik. En, en ik hoop gewoon over een paar jaar weer verder te kunnen. En weer mijn, mijn publiek te kunnen bedienen met mooie films. Die gaan over vrijheid. Benieuwd of de bioscoop ooit weer open gaat daar in Tunesië. U hoort een reportage van Ellen van Dalen met medewerking van Julie van Tra. Volgende week het tweede deel van de Arabische Herfst. Onze reportages uit het Midden-Oosten, dan vanuit Egypte. Berichten uit Blogistan. Niet gewelddadige personen. Begin. We gaan... Dit was Rome, gisteren aan het einde van de middag. Een grote reportage liep flink uit de hand. Ja, en het had zo'n mooie dag moeten worden. Katie Sharif, hier aangeschoven voor blogistan. Wat is er gebeurd daar in Europa? Nou ja, het was gisteren Global Change Day. Waarschijnlijk uh, je niet ontgaan. Wereldwijd protest... Uh... Begonnen door de indignados in Spanje, de verontwaardigde en de, de Occupy Wall Street beweging in New York. Een protest tegen de rol van bankiers en politici in de financiële crisis waar we allemaal in zitten. Nou, hier in Nederland gingen ze ook de straat op. In Amsterdam waren er ongeveer duizend man op de been. Dat lijkt aardig, maar vooral in Zuid-Europa waren er heel veel mensen op de been. In Spanje, uh, in Madrid zo'n 60.000 en uh, in Italië dus waar het ontzettend uit de hand liep. 150.000 wordt er wel gezegd in Rome. Dus ontzettend veel mensen. Maar deze jongens die begonnen dus uh, gemaskerde jongeren. Zo'n een paar honderd uh, jongeren begonnen in de middag te rellen. En, en straatstenen te, uh, te gooien. Zwaar, zwaar vuurwerk naar de politie te gooien. En het liep helemaal uit de hand. Ja, we, we gaan luisteren naar een... Uh, uh... Ja, het is een, we gaan naar een fragment luisteren uh, van de organisatie Occupy Italy... Uh, heeft dus op hun website alle informatie weggehaald. En uh, nu staat er alleen nog de volgende tekst op de site. Uit solidariteit met alle vredelievende en niet-gewelddadige personen... blijft deze site op zwart, totdat wij dat nodig vinden. We nemen afstand van en veroordelen, zoals het overgrote deel van de Italianen... groepen georganiseerde criminelen die met hun daden... het leven van andere mensen in gevaar hebben gebracht... en die elke poging tot vreedzaam demonstreren onmogelijk hebben gemaakt. Tja, wel een beetje een deceptie, hè? want al die protestbewegingen... wereldwijd stonden bekend als vreedzaam. Nou ja, dat is dus ook zo jammer, want de, die demonstratie in Rome is ook gewoon doorgegaan. Maar er was helemaal geen aandacht meer voor. Uh, ook in, in, in Spanje, uh, de rechtse krant El Mundo, die kopte niet, liet niet een foto zien uh, vanochtend op de voorpagina... met uh, hoeveel mensen er weer op Puerta del Sol stonden, dat centrale plein in Madrid. Maar van een, een, een jongere in, in Rome die uh, een molotov cocktail gooide. En uh, daar stond boven feestvieren door de verontwaardigden. Dus het is wel heel jammer dat de, dat de nadruk nu ligt op dat geweld in Rome. Toch lees ik op sommige sociale media juist ook reacties die oproepen tot geweld. Zoals op de Facebookpagina van Occupy Wall Street. Daar schreef de Amerikaan Gracie Tess het volgende. Ik zeg het liever niet, maar de dreiging van geweld is de enige manier om dingen echt te veranderen. Ik zie niet in hoe dit soort vreedzame acties ervoor gaan zorgen dat miljardairs opeens een geweten hebben en gaan betalen. Op Wall Street zijn er niet echt grote rellen geweest. Hè. Er zijn wel wat mensen opgepakt voor kleine zaken. Um, in Italië ligt dat dus helemaal anders. Wordt er geblogd over wat er daar is gebeurd? Ja, het lijkt alsof de Italianen het nog even moeten laten inzinken. Um, maar wel uh, de zeer bekende blogger in Italië... Beppe Grillo heeft, het er al, heeft er al over geschreven. Is er ook maar iemand met gezond verstand... die gelooft dat de demonstratie van gisteren in Rome anders had kunnen aflopen? Het is precies gegaan zoals voorspeld was. Met vernielingen, de Stadsguerilla, de gewonden en de veldslag met de politie. Het demoniseren van de bewegingen door de regeringspartijen en de oppositie is perfect geslaagd. Ja, deze Beppe Grillo zegt dus in plaats van aandacht voor die enorme demonstratie, zoals ik al eerder zei, uh, tegen het gehele politieke systeem is er juist aandacht voor de enorme schade die inmiddels wordt geraamd op 1 miljoen. Uh, het moest een feest zijn gisteren, zei hij, maar dat was het niet en, en um, het was wel een, een volkswoede. De jongere werkloosheid in Italië, in Zuid-Italië, is 1 op de 3 Jongeren nu werkloos. Dus hij zegt: het is wel te verklaren die woede. Het is niet goed te spreken, maar het leidt wel weer af. En dat is weer voor de regering Berlusconi ook weer ontzettend prettig. Berlusconi natuurlijk vrijdag ook weer een vrijbrief kreeg om weer verder te regeren. Er mm -hmm. werd gestemd, een vertrouwensstem uitgesproken. Hij zegt: de jongeren zijn daar ook heel erg woedend over. En ja, dat, het is heel erg jammer dat het zo uit de hand moest lopen. Goed, een gemiste kans. En ga nou niet zo knokken daar in die Occupy-beweging. Ja, we hopen dat het, dat, het, dat het wel op een positieve manier verder... waar het heen gaat, dat is de vraag natuurlijk. Hè? Maar het is wel bijzonder dat er weer zoveel mensen op straat waren. Dankjewel, je wel, Katie Sheriff. Dit is nog steeds de VPRO Radio met Bureau Buitenland. En wilt u ons terugluisteren, dan kan dat op villa VPRO. NL. En u kunt ook als u een iPad of een iPhone heeft... de app downloaden waar u alle programma's van de VPRO-radio kunt terugluisteren. Ontzettend makkelijk. We gaan verder met de Tamil-tijgers. De Sri Lankaanse Tamil-tijgers. Die persten jarenlang families in Nederland af om hun strijd te financieren voor een onafhankelijke staat. Uit het justitieel onderzoek hier in Nederland bleek onder meer... dat de tijgers weekendscholen hadden... waar de bloedige strijd van die organisatie werd verheerlijkt. De top van de Nederlandse tak staat nu terecht... en het Openbaar Ministerie eiste forse straffen, 10 tot 16 jaar. Aankomende vrijdag doet de rechter uitspraak. We hebben... Uh, Onderzoeker Bart Klem in uh, Zwitserland. Die promoveert op het conflict tussen de Tijgers en de Sri Lankaanse overheid. Hij zit in Zurich, Bart. Goeiedag. Goeiedag. Je klinkt fantastisch. Vanuit een studio daar. Mooi. Uh, <laughs> Eerst uh, de rechtszaak in Nederland. Um, was je verbaasd dat, dat dit hier speelde? Uh, nee, het, het is al lang bekend dat de LTTE eigenlijk door de hele wereld heen... Uh, allerlei dingen deed om geld binnen te halen van de, de tel migranten die in allerlei landen wonen en om uh, daar de boel te controleren. En daar wordt dus niet tegen opgetreden. Laat ik het anders zeggen. Was je verbaasd dat er niet eerder tegen is opgetreden? Verwijt je de Nederlandse overheid of Europese overheden naïviteit dat die tijgers hier jarenlang mensen konden afpersen? Um, het is wel opvallend dat het heel lang geen prioriteit is geweest. Um, de LTDE heeft natuurlijk nooit uh, echt Nederlandse LTTA belangen geschaad, of, of sorry, tijger, ja, De LTTE is de Liberation Tiger of De Tamil Tigers hebben nooit echt also. Nederlandse belangen geschaad. Um, maar zijn wel heel lang bezig geweest om in allerlei landen, maar ook in Nederland... dus mensen onder druk te zetten, af te persen en dat soort dingen te doen. Um, en de reden dat denk ik dit balletje is gaan rollen is dat in 2006 de Europese Unie de tameltijgers op de zwarte lijst heeft gezet. En daarmee werd iedere activiteit van die beweging... ook in Nederland uh, eigenlijk illegaal. En ik vermoed dat deze rechtszaak er eigenlijk uit voortgekomen is. Terecht dus dat ze dit onderzoek hebben gedaan, vind je? Dat ja. Was, ja. Um, een van de advocaten van de, uh, van, de, van de mannen die nu terecht staan... Hè, tegen wie dus 10 tot 16 jaar... dat is echt een hele hoge straffe, dat zijn eigen eigen straffen, van, ja, ja. Victor Koppen die, die zegt van... ja, maar die tameltijgers zijn vrijheidsstrijders. Kan je je daarin vinden? Ja, ik vind het een heel uh, uh, slim punt wat hij daar maakt. En hij heeft in principe ook gelijk. De, de Nederlandse staat uh, uh, vindt sommige bewegingen vrijheidsstrijders, en andere bewegingen terroristen. En dat is natuurlijk een heel uh, gradueel verschil. Um, maar waar het hier om gaat is niet zozeer of de, de Tamil-tijgers vrijheidsstrijden zijn of terroristen. Daar kun je van mening over verschillen. Waar het om gaat is dat ze in Nederland uh, Nederlandse staatsburgers uh, op allerlei manieren uh, mishandelen, onder druk zetten, geweld uitoefenen, um, illegaal geld inzamelen onder druk. Uh, ja, en dat is gewoon illegaal of je nou voor of tegen zo'n beweging bent of niet. Nee, Dus de OM heeft een sterk punt. Dat vind ik wel, ja. ja. En die tamelscholen scholen in Nederland, die opeens ook uh, in de media kwamen... die kindertekeningen, hè, die over werden gepubliceerd van... zag je dan uh, bommen en granaten en uh, met, met allemaal tamelsymbolen. symbolen uh, Is dat opvallend, dat die scholen hier zijn? Uh, ja, nee, mij verbaast dat op zich niet. Hoewel dat volgens mij niet zo heel veel eerder in de publiciteit is geweest. Uh, ik, ja, dat is op zich niet illegaal, zou ik zeggen... Uh, dat kinderen tekeningen maken over een oorlog uh, van hun thuisland en dat mensen daar uh, proberen een bepaald uh, beeld van te schetsen. Ja, daar kun je het mee eens zijn of oneens zijn. En nu de Tamil in een terroristische beweging uh, als zodanig zijn gecategoriseerd, um, is dat natuurlijk een probleem. Maar op zich dat dat soort dingen gebeuren, um, heb ik zelf minder moeite mee. Goed. Laten we even naar Sri Lanka toegaan. Uh, dus uh, de, de, het conflict op Sri Lanka. Uh, iedereen zal zich herinneren dat de Tamil tijgers... daar tijdens een grootsoffensief offensief uh, in 2009 werden verslagen. De, de leider van de tijgers, Vilupilai Prabhakaran... probeer die naam uh, ook uh, uit te spreken. Vilupilai Prabhakaran kwam daarbij om het leven. Uh, hoe is het daar nu? Um... Ja, een gemengd beeld. De oorlog is echt voorbij. De Tamil tijgers hebben in Sri Lanka geen enkel... We zijn er gewoon niet meer. De oorlog is voorbij. De veiligheid is toegenomen. Er zijn geen checkpoints meer. De wegen zijn open. En de ontwikkeling zijpelt zo langzaam maar zeker een beetje binnen. Grote groepen mensen die destijds ontheemd waren... zijn voor het grootste deel onmiddels teruggekeerd naar hun eigen land... dan wel op een andere plek een huis gekregen. Dus dat, zijn, dat is het goede deel... Uh, het slechte deel uh, bestaat eigenlijk uit twee delen. Eén, uh, de, de hele oorzaak van die oorlog, de minderheidsissues, het feit dat die Temmel-bevolking zich uh, toch niet thuis voelt in zijn eigen land en het gevoel heeft dat ze onderdrukt worden. Dat is niet opgelost. Uh, sterker nog, veel Temmos hebben het gevoel dat het eigenlijk uh, de oplossing verder weg is dan ooit. Um, en het tweede is dat um, die oorlog ook een soort nasleep heeft gehad... In het, uh, bij de singleze meerderheidsbevolking. Omdat de regering uh, dermate sterk uit die oorlog tevoorschijn gekomen is... dat er nu allerlei uh, effecten merkbaar zijn in um, de democratie... en de rechtsstaat van het land... die eigenlijk steeds verder beginnen af te brokkelen. Ja, dan heb je ook nog de kolonisatie. Hè? Dus dat heel veel singlezen vanuit het zuiden naar het noorden trekken. Je, je was onlangs daar een week of twee geleden. Merk je iets van die kolonisatiepolitiek? Ja, dat speelt. Ja, je zou, uh, een beetje overigens gezegd kunnen zeggen... het is een soort Palestina in de top. Um, um, op allerlei manieren zie je dat de Singelezen presentie... in het noorden en oosten toeneemt. Ik ben overigens alleen in het oosten geweest... maar van het noorden hoor ik vergelijkbare verhalen. En dat, dat blijkt op allerlei manieren... Um, de worden, uh, jungle wordt gekapt om nieuwe huizen neer te zetten. Um, dus Boeddha-beelden verrijzen, het zijn allemaal... Boeddha-beelden verrijzen. De, het leger um, zit daar nog steeds en brengt nu ook zijn vrouwen en zijn kinderen mee. En ja, die gaan naar school. De kinderen gaan naar school, dus er moet ook een docent komen. Dus een legerkamp wordt langzaam maar zeker een dorpje. Het dorpje verloopt naar de tempel, dus komt er een Boeddha-beeld. Dus je ziet het zo langzaam maar zeker um, steeds meer gelezen presentie... in het noorden en oosten. En voor een deel um, woonden die er altijd al, uh, en voor een deel kun je zeggen, nou, het is mooi dat de oorlog voorbij is... en dat iedereen zich vrij kan bewegen. Maar door veel Tamils en ook Moslims uh, wordt dit toch gezien als een, een ongelijk speelveld. En een, een, een regering die uh, doelbewust probeert... de demografie van het Noord en Oosten te veranderen... Uh, om eigenlijk de minderheid eronder te houden. Dus dat is toch wel een hele kwalijke zaak. Oké, okay, dankjewel. Bart Klem, uh, Tamil Tiger Watcher. In Nederland is een nieuwe generatie schrijvers opgestaan die ooit is gekomen als vluchteling, als asielzoeker. Je hebt natuurlijk Kader Abdollah en Jasmina Alas. Maar nu zijn er ook Sayeddin Hersi uit Somalië en de Liberiaanse Wamba Sherif. Van Hersi kwam eerder dit jaar Verloren Vader uit. En eind deze maand verschijnt van Sherif De Getuige. Jacqueline Maris sprak met de twee schrijvers over het verwerken van een gewelddadig verleden en over radicalisering. Uh, de getuige gaat over een, een man, een Nederlandse man, Ono. En op een gegeven moment uh, ontmoet hij een Afrikaanse vrouw... waardoor hij gefascineerd wordt. En uh, tegelijkertijd kwam hij achter dat zijn zoon bekeerd is tot de islam. Dat is het thema van het boek. Een Nederlander ontmoet twee mensen uit hele andere culturen... en die mensen hebben invloed op zijn leven. Ja. Yeah. Uh, Syedin Hersi, kun jij in, in drie zinnen vertellen waar je boek over gaat? Het is een lijvig okay. boek, Verloren Vader. Verloren Vader gaat over uh, twee broers... die uit oud-Somalië gevlucht zijn en in Nederland wonen... en die eigenlijk de draad van het leven uh, weer uh, willen herpakken. De oudste heeft uh, de jeugd in Somalië meegemaakt... En, en, en dat draagde die met zich waardoor de jongste... De tweede broer die hij dus eigenlijk zijn dromen willen laten verwezenlijken... Uh, zit afgeleiden in een extremistische hoek. Als je het zo hoort, die twee boeken, zijn ze heel verschillend... maar tegelijkertijd hebben ze ook allebei het thema... dat uh, iemand leidt aan zijn oorlogservaringen tegelijkertijd zit er ook allebei het verhaal in van een, iemand die radicaliseert. Maar toch ja. zijn ze totaal verschillend. Want jij van Basharif, de hoofdpersoon in jouw boek... waar het bij Sayedin een, een, een Somaliër is, die hier moet aarden... <tie> is het bij jou een Nederlander. Dat vond ik eigenlijk best gewaagd. Veel van verhalen en romansen die wij lezen... Ik altijd vanuit de perspectief van een slachtoffer... die de, die oorlog heeft meegemaakt of uh, soms vaak in Afrika gesitueerd. En uh, heb ik gedacht, waarom kan ik niet een roman schrijven... over een uh, doorsnee Nederlander, een man die alleen maar een rustig leven wil leiden... maar dan geconfronteerd wordt met uh, alles waar we over lezen in de romans. Dat hij dat zelf meemaakt. Ja. Uit de getuige van Van Sherif. Pas toen hij weer moeizaam overeind kwam, nog steeds wat draaierig, en zich omdraaide, toen zag hij haar. Ze zag er jong uit. Ze had een slanke hals die een prachtige lijn volgde. En ze was lang en elegant, met een pikzwarte, glanzende huid. Een zeldzame verschijning, in een buurt met keurige rijtjeshuizen en tot in de puntjes verzorgde tuinen. Ver weg van de wijken waar de meeste buitenlanders woonden. Onno keek toe terwijl ze zijn richting uitliep... en ving een glimp van herkenning in haar ogen op. Alsof ze hem eerder had gezien. Hij dacht dat ze misschien voor hem kwam. Maar ze stak de straat over en liep naar het huis van de overburen. Ze had een ongedwongen manier van doen... waardoor al haar bewegingen een zekere geraffineerde gratie kregen. Haar gebloemde jurk omspande een slank en heerlijk stevig lichaam. Onno ging verder met zijn werk alsof de tuin zijn volle aandacht opeiste. En al gauw ging hij weer helemaal op in het uitrukken van onkruid, het snoeien van planten en het aanharken van de grond. Ja, het is, het is heel actueel. Hè? Dus uh, gewoon. Ik heb geprobeerd Nederland met zichzelf te confronteren. Ja, en ja. Dat, dat doe je dus door die Nederlandse persoon te kiezen... zei je ja. zit te knikken. Want jouw hoofdpersoon is een Somaliër. Ja. Nou ja, het is uh, inderdaad gewaagd, vind ik. Uh, want uh, als je een roman schrijft... Uh, dan moet je eigenlijk kunnen inleven en, en, en, en kunnen verplaatsen... En hoe, hoe de ander denkt en hoe het leven van de ander is. Ik lees heel vaak boeken die door blanke mensen geschreven zijn... over Afrikanen en dan denk ik, ja, grote lijnen klopt het wel. Maar als ik echt wel lees, dan komt... dan Is het ja, toch niet echt... het diepste van de ziel? Als, als Fampa dit uh, hier aan wacht, vind ik ja. echt... Uh, heel ja. mooi. Mm -hmm. Maar ik kreeg heel erg het gevoel... dat het boek van, van die nog heel erg aan het begin van een integratieproces... staat, in mm -hmm. de zin van... Nederland is eigenlijk een soort buitenwereld... waar je af en toe instapt. Ja. Hè, iemand is nog zo... verstrikt in zijn eigen... Uh, verdriet en ervaringen. Terwijl mm -hmm. jouw boek... is al zo ver van dat je... of tenminste, hè, jij stapt zelfs in een Nederlander. Dus ja. het, het leek net alsof... Het uh, twee fases van integratie waren. Maar dat zie ik waarschijnlijk helemaal fout. Het is nee, fout. Dat, uh, je ziet het goed. Dat gevoel heb ik ook bij, bij, het, bij het boek van uh, Verloren vader. Ja, dat, dat, dan zijn er dingen die je je afvraagt. En zegt van nou, zou het zo gegaan zijn? Zou het nou zo gebeurd zijn? Er zijn allerlei vragen die je... Uh, maar oh, die, vragen die, over Somalië? Over over Somalië je geleden, over of je eigen Over je, je he, nieuwe leven? Nou, hier. eigenlijk alles, alles. Alles. Maar je hebt het eigenlijk voor jezelf geschreven dan? In principe wel. Ja, maar dit is eigenlijk een werk als ik nu terugkijk, dat ik voor mezelf geschreven heb. En ik denk dat ik het iets meer begrijp. En dat mm -hmm. ik denk dat ik sommige dingen ook nu zoiets heb van... het doet het ook nu toe. Eh, je hoeft mm -hmm. niet alles te begrijpen, je hoeft niet alles te weten. Zo is, het kan wel zo gegaan zijn, het kan ook zo gegaan zijn... maar het maakt niet uit. Zei dient het is zijn debuut. En ja, je hebt veel, veel autobiografische elementen in je werk en je, je ervaringen. Probeer te verwerken. Ja, dat hele asielprocedure heb ik ook meegemaakt. Ja, misschien komt het omdat als je zo lang schrijft, als ik, ik, ben al in de, ik zit al in de vak zo'n 11-12 jaar, hè? En dan, uh, ja, dan durf je die soort dingen te doen. Maar ik heb geprobeerd altijd om uh, de dingen die in de wereld, uh, de actualiteit, uh, het islam die onderwerp gewoon te behandelen in een romanvorm. Uh, ik denk dat de roman uh, als vorm als de mogelijkheid aan mij biedt om die, ja, die onderwerpen volledig te ontplooien. Mm -hmm. en, uh, beter dan een essay of een, st een stuk in de krant, ja. denk ik. Ja. Uit Verloren Vader van Sayadin Hersi. Die avond kom ik laat thuis... Ik krijg de deur nauwelijks open, nergens kan ik een stap zetten. Overal liggen lichamen te slapen, zelfs op de vloer. Er zou een scheik uit Engeland komen logeren, maar één scheik betekent verschrikkelijk veel mensen zo te zien. Elk stukje tapijt is bezet. En als ze hier al met zoveel liggen, zal mijn bed ook wel gevorderd zijn. Ik inspecteer Beddels studeerkamer. Ook die lijkt een levende begraafplaats. Bij het licht van de straatlantaarn dat door een kier naar binnen valt... ontwaar ik de contouren van vier hoofden en vier lichamen. Waar moet ik heen? Ik kan moeilijk op straat gaan slapen tussen de daklozen. Ik schuif alle spullen naar de rand van het bureau... en krul mezelf met al mijn kleren nog aan in een feutushouding. Onverstoorbaar liggen ze om me heen, beddels, nieuwe broeders. Ze zijn met zoveel dat ze mij niet opmerken... Een man meer of minder, wat maakt het uit? Vroeg in de ochtend komt de massa om me heen in beweging. Ze bespreken of ze hier of in de moskee zullen gaan bidden. Weddels ochtendgebed is al jaren mijn wekker. Maar de heri die zijn nieuwe broeders voortbrengen... maakt de hele buurt wakker. Maar nu even terug naar de twee thema's die bij jullie allebei voorkomen. Hè? Met name die radicalisering van moslims. Ja. Dat is natuurlijk wel een, uh, ja, een goed verkopend thema in deze tijd. Ja. Draagt dat bij aan jullie keuze om dat erin te stoppen, die, die radicalisering? Zei je dit? Bij mij absoluut niet. Nee? Nee, absoluut niet. Het is iets wat je aangrijpt en wat je je doet afvragen van waarom. Want je ziet familieleden of mensen die... Je kent dus... het ook uit je eigen... Nou, niet zoals ik het in het boek heb beschreven. Maar ik heb inderdaad wel... Uh, met een grote familie ben ik naar Nederland gekomen. En jongeren in die familie, neven, zijn eigenlijk een nichten ook. Zijn uh, op een gegeven moment extreem uh, religieuzer geworden toen ze naar Nederland kwamen. Uit circulier Nederland, uh, of, of mm -hmm. althans anders. Gelovig in ieder geval dan wij, de moslims, die naar hier toe gevlucht zijn. En op een gegeven moment zie je dat die mensen meer aan hun geloof doen. Dat die meisjes zich meer gaan kleden en dat de jongens ook totaal anders. En dat moet je je afvragen: van wat is dat en waarom? Maar bij jou is dat meer omdat ze zich onheimisch voelen in Nederland, omdat ze zich mm. buitenlander voelen, of mm. niet? Ja, en omdat, omdat het op dit moment op een of andere manier in is. Het is een soort beweging waar ze eigenlijk denken mee te kunnen en mee willen. Identiteit. Het is een, een heel groot deel van de moslims... die tegenwoordig in het mm. buitenland wonen, die eigenlijk wel daarvoor kiezen. Van, maar bij jou is het juist de zoon van Onno, een Nederlander. Ja, ja een, een Nederlander. Maar, Dat is een heel ander ja, verhaal dan, of niet? Ja, inderdaad. Dat ook een identiteit. Ja, zonder meer. Hij is, hij is altijd um, een soort strijd verwikkeld met zijn vader. Het gaat dieper dan alleen maar uh, op een gegeven moment beslissen om uh, een, een moslim te worden. Het is, is een voortdurend strijd tussen de tweeën. Je kan het schrijven omdat je een mooi verhaal wil schrijven, maar zit er een gedachte achter? Wat heb je uh, naar buiten willen brengen? Nou, ik denk dat het een roman is die um, een spiegel weerhoudt. Dat wij naar, naar de roman kunnen lezen en naar onze leven gaan kijken van waar zijn wij mee bezig? en me, Mensen die wij niet goed kunnen begrijpen, hoe kunnen wij beter omgaan met die mensen? Uh, er is onbegreep tussen de personages. En, en met uh, wij bedoel je dan de Nederlanders, ja, de, Nederlanders of de nieuwe oh, Nederlanders? Ja, of? de wereld, het westen, Nederlanders, ja, gewoon iedereen eigenlijk. Dit is een fase in ons leven waar wij vaak uh, op onbegreep stuiten. Dus er is geen discussie, er is niks. Uh, niet maar wel naar de anderen luisteren. En Ik denk dat als er iets is dat ik heb bereikt met deze roman... is dat, dat ik heb geprobeerd in de huid van iemand te kruipen. Een blank in dit geval. Nederlander en, nog wel. Nederlander nog wel. En, nog wel. en te, te, te laten zien dat wat ik meemaak... is in sommige gevallen hetzelfde als wat een blanke meemaakt. Dus er is gewoon geen grote verschillen. Pijn is pijn en verdriet is verdriet, geluk ja. is geluk. En ik denk dat dat heeft ook gehalpen te mm. schrijven van de roman. U hoorde Jacqueline is in gesprek met Van Sharif... Uh, wiens boek eind deze maand bij Babel en Vos uitgevers uitkomt. Het heet Getuigen. En het andere boek Verloren Vader werd eerder dit jaar uitgebracht... door Nieuw Amsterdam en de schrijver daarvan was Sayadin Hershey. The um, Dutch government is strongly... We, uh, we zijn bijna aan het einde van dit programma. Um, uh, uh, onze collega's van de VPRO-televisie uh, bij Tegenlicht... besteden morgenavond aandacht aan de hechte banden... tussen Nederland en Israël. In de ban van Israël, heet de uitzending. Aangeschoven is... Tegenlicht redacteur Olof Heuster die de uitzending samen met Jos de Putter maakte. Um, vorige week hadden we het in onze uitzending over de pogingen van Israël om vertegenwoordigers van de Europese Unie te winnen. voor haar standpunten. Jullie zoomen morgen in op de Israëlische lobby in Den Haag. Hoe sterk is die lobby? Um, nou. Heel sterk en ook heel goed georganiseerd. Uh, we zijn niet alleen in Den Haag gebleven... maar hebben gekeken hoe het in Nederland zeg maar, aan toe gaat. Maar het, het, het, het, het, uh, het focust zich vooral op uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... en uh, op dit moment uh, de positie van uh, onze minister Roosentaal daarin. Maar we hebben uh, willen kijken in hoeverre uh, de speciale regel... in het regeerakkoord van uh, het huidige kabinet... waarin de speciale band met Israël tot uitdrukking komt... Uh, ja, dagelijk is. Ja, we hebben een fragmentje van Oerie Roosentaal wat we nu graag even willen laten horen. The Dutch government is strongly in favor van intensifying its relations with Israel, both bilaterally and within the framework of the European Union. Ja, Dit komt uit jullie uitzending. Waar zegt hij dit? Uh, dit, dit zegt hij uh, op een uh, conferentie in uh, Israël. De Herzliya-conferentie. Dat is een uh, vrij curieuze uh, bijeenkomst. Uh, want dat is eigenlijk waar de politieke, uh, militaire... en uh, ja, uh, denktankachtige mensen uit de wetenschap... Uh, één keer per jaar bij elkaar komen. Uh, daar sprak aan het begin van dit jaar uh, Uri Rosenthal als onze minister... Uh, van buitenlandse zaken, uh, trad hij daar op. Uh, en en nou ja, de, de woorden die hij uitsprak uh, waren uh, uiterst uh, pro-Israël. En uh, we zullen Israël uh, helpen en steunen. En uh, vooral, het, het, uh, hij noemt het op een gegeven moment ook het besje en het corner... wat uh, in de wereld uh, gebeurt nu op dit moment ten aanzien van Israël. Uh, daar gaat Nederland in ieder geval uh, fors voor staan... En... Is hij de meest pro israëlische minister ooit die we hebben gehad? Um, nou, hij, hij scoort hoge ogen. Kijk, je kunt het niet helemaal vergelijken met de jaren 70 toen Vredeling natuurlijk uh, wapens doorliet. Dat zit ook in de uitzending. Um, maar uh, op dit moment is hij absoluut uh, ja, de meest uh, pro israëlische minister uh, van buitenlandse zaken. Ja, er zijn een aantal conflicten geweest hè, tussen, tussen Rosenthal en uh, uh, uh, ik zou maar zeggen, organisaties die ook de Focus leggen op de Palestijnse kant van het conflict. Bijvoorbeeld uh, de kwestie uh, rond de Electronic Intifada. Kan je nog even kort uitleggen waarom het. Geeft? Ja, dat was heel kort. Vorig jaar, oktober, uh, kreeg. Uh, november, moet ik zeggen. Kreeg uh, ICO ineens een. Uh, ICO is een, ontwikkelingsorganisatie. Dat is een ontwikkelingsorganisatie hier in Nederland. Die, uh, die steunt Electronic Intifada, een website die uh, aandacht geeft en die. Die je inderdaad niet uh, pro-Israël kan noemen, maar uh, ja, die het Palestijnse standpunt verwoordt. Die website uh, wordt uh, gesteund door ICO. Um, en uh, door een onderzoeksrapport van een Israëlische waakhond, NGO Monitor, uh, werd uh, Jerusalem Post journalist in Berlijn op het spoor van uh, ICO gezet en uh, die belde meteen met onze minister en die kreeg ook meteen de minister aan de telefoon. en Het vervolg was dat uh, ICO op de vingers werd getikt. Uh, en de minister heeft met zoveel woorden gezegd dat in, uh, een, uh, in de toekomst dat als ze hiermee doorgaan dat uh, de subsidie uh, van ICO nog eens even heel uh, stevig wordt bekeken. Ja, directe toegang dus van Israëlische lobbyisten bij minister Rosenthal. Hebben jullie ook de ambtenarij op buitenlandse zaken uh, gepeld. Wat, wat, wat is het gevoel ja. binnen het ministerie over deze minister? Er zitten een, uh, er zitten een aantal uh, diplomaten, uh, oud diplomaten moet ik zeggen, in de uitzending. Omdat uh, mensen die nu nog werken, uh, die, zullen, die, die, die zullen niet voor de camera willen verschijnen. Er uh, is, een, is een grote discrepantie met wat, zeg maar, uh, het, de minister en zijn staf uh, uitdraagt en wat er, zeg maar, op het uh, bureau van het, uh, de Midden-Oosten specialisten uh, wordt uitgezocht en wordt voorbereid. Um, waar zit die discrepantie in? Nou, nou het feit dat we sinds uh, januari, uh, zogenaamde Arabische lente, uh, en jullie zijn begonnen met de Arabische herfst uh, in de reportageserie, uh, maar er is nogal wat aan de hand in het Midden-Oosten en uh, ja, de stukken worden verschoven en uh, we krijgen niet de indruk dat Nederland daar en in ieder geval ons ministerie daar heel goed op anticipeert, maar dat... Dat is vooral wat de minister naar buiten toe brengt. Maar op het ministerie uh, daar hoor je duidelijk andere geluiden. Ja, dus de minister laat zich leiden door de <tie> Israël-lobby. Waar bestaat die Israël lobby dan in Nederland? Ja, je kun je, die kun je eigenlijk uh, in, in drie grote groepen uit elkaar uh, halen. Je hebt zeg maar de, de, de, de, de van Oudsher, uh, christelijke partijen en, en, en groeperingen als christenen voor Israël, maar dat, de SGP en de ChristenUnie in de Kamer, dat zijn heel duidelijk altijd voor Israël. Dan heb je een groep. De, het SIDI, de, de, de, de, de, de, de, de for documentatie Israël, die uh, ja, heel erg vanuit uh, het, het Joods-Israëlische standpunt uh, zijn zaken uh, vertegenwoordigt. Ja, en dan is daar uh, sinds uh, de komst van Wilders in de Kamer, heb je de PVV ook als, als derde grote machtsblok. Uh, die ook uh, ja, uh, pro-Israël is en dat niet onder stoelen of banken uh, steekt. Nee, opvallend is dat... Het dat Wilders zich laat leiden niet door mainstream-politici in Israël... maar echt door de kolonisten, zo ongeveer. Heb je daar nader onderzoek naar gedaan? Um, nou, ja, daar zit, zit een voorbeeld uh, van, van een van de uh, uh, medewerkers van Wilders... Kortenoefen, of een van de Kamerleden, moet ik zeggen... die uh, daar ook uh, ja, laat zien uh, hoe, zij, hoe zij zich verbonden voelen to, tot die Zionisten. Uh, dat, komt heel, uh, ja, dat komt aan bod, maar niet heel erg groot. Nee. Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken. Uh, vind jij, nadat je deze reportage hebt gemaakt... dat de invloed van de Israëlische lobby op ons Nederlandse beleid te groot is? Uit balans? Uh, zeker als je kijkt naar uh, wat er op dit moment in, de, in het Midden-Oosten gebeurt. Dan vind ik dat Nederland moet kijken wat, uh, nou ja, hoe, ze, hoe ze beter hun belangen kunnen behartigen. Goed, dankjewel. Olof Hout Heuster, de Israël Lobby in Nederland. Morgenavond om 9 uur op Nederland 2.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 Haar naam Gaithe Jansen. Geit is in staat om op haar gevoel te spelen. Ze snapt de scène tot in de vezels. In Holland Doc Radio, een belofte voor de toekomst. Toen baad ik mijn moeder terug en zei oh, Geit, je bent genomineerd voor een Gouden Kalf. Over talent, passie, drive en keihard werken. Het is precies wat mijn vader zei dat er zou gebeuren. Zometeen, 9 uur, een belofte voor de toekomst. In Holland Dok Radio. Ja, nee, en even hier. Ja, en deze kant op. Radio 1. Het nieuws.